Goedemiddag. Ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Taiwan maakt zich op voor een aanval van China. Afgelopen week deed China veel militaire oefeningen in de lucht en op zee. Vandaag vlogen er nog 16 Chinese straaljagers de grens over. Taiwan zegt dat het allemaal bedoeld is als voorbereiding op een aanval. China heeft de drills. It is military playbook to prepare for the invasion of Taiwan. Taiwan hoopt dat er internationaal meer steun komt. Sinds het bezoek van een belangrijke politicus uit Amerika, Nancy Pelosi, is het onrustig. Zij wilde die steun laten zien. Maar China wil het absoluut niet hebben. Zij zien Taiwan als deel van hun land. In Amsterdam is vanavond een demonstratie bij het Homo-monument na een mishandeling tijdens de Pride. Een vrouw zou dit weekend door een Uber-chauffeur zijn mishandeld nadat ze haar date op de achterbank een kus gaf. Volgens de politie heeft nog niemand aangifte gedaan en komt er daarom nog geen onderzoek. WhatsApp krijgt een flinke update. Je kan straks stilletjes uit een groepsapp vertrekken zonder dat iedereen daar een melding van krijgt. Je kunt instellen dat mensen niet meer zien dat je online bent en je kunt je verstuurde berichten 2,5 dag lang nog verwijderen. Dat kan nu maar één uur. De update komt eind van de maand. En op 150 meter hoogte 625 meter afleggen. Dat heeft een man in Rotterdam gedaan. Hij liep op een koord van de ene naar de andere hoge toren... recht over het water van de Maas, zag deze verslaggever. Hij begint dus op de top van de Rotterdam. Die is al hoog, maar hij gaat dus nog hoger, die kabel op. Ja, Hij, hij loopt op een helling, maar dan bestaande uit een heel koord. Helemaal aan de overkant gingen de armen in de lucht... en juichten de mensen meters lager. dat deze man zoiets probeert. Eerder liep hij al over een koord in de hoofdstad van Bosnië-Herzegovina. Maar dat was slechts 100 meter. Nu tikte hij op het hoogste punt 215 meter aan. Heb ik het weer nog? Het is zonnig en een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Aan zee wordt het 24 graden, in Limburg 29. Komende dagen wordt het tropisch met temperaturen dik in de 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 De zonnige klanken aan het begin van uh, Zandvoort op zondag. Hoort, uh, de zoekmachine en uh, Maldon. Even na twee uur Zandvoort een hele goede middag. Welkom uh, dat je erbij bent. We zijn er weer. Zandvoort op zondag. Zondagmiddag tussen twee en uh, vijf uur. En we krijgen het weer druk, uh, Albert-Jan. Want uh, ook de Eredivisie is weer gestart. Ja, klopt. Ja, en, uh, zeker. Voor, voor zowel jou als uh, voor mij. een uh, Goed begin. Ja. ja, het was gisteren al een uh, feest. Ja, ja, ja, zeker. <laughs> dus, nou uh, ja, daar hebben we het straks uh, over. Maar uh, ja, een, uh, welkom trouwens. Ja, welkom Rob. Welkom uh, uh, kijkers en luisteraars. Welkom op deze zonnige zondagmiddag... met uh, drie uur lang live uw lokale zender CFM Zandvoort. Uh, ja, want uh, goed, ik zei het al, voetbal. Uh, natuurlijk hebben we ook uh, de evenementenagenda. En we om half vier... En daar, uh, daarin ruim aandacht voor de activiteiten van het Zandvoorts Museum en wat nog meer ter tafel komt. Wat al ter tafel is, is Jazz at the Beach. Op dit moment Beach Club 10. Uh, vanaf half twee vanmiddag begonnen Martijn Schok, Boogie Woogie and Blues. Uh, het is, uh, de toegang is gratis, dus houdt u van Jazz en Boogie Woogie. U bent uh, van harte welkom in Beach Club 10. Het is om half twee begonnen en zoals gezegd de toegang is gratis. Uiteraard ontbreekt ook niet het weerbericht rond de klok van half drie. Nou, ik zou zeggen, uh, doe de jassen maar in de kast. En smeer je goed in de komende week, want uh, het wordt een prachtige week. Ik smeer hem, Abiton. Uh, Jij smeert hem, heel goed. Half drie, het weerbericht. Ook het dier van de week ontbreekt niet. En uh, onze collega Benno had gisteren de verrassing met woezel. Woezel. En hij had het nog niet, niet gemeld op de radio of hij, was s avonds al of hij was alweer gereserveerd. Dus er wordt goed naar ons geluisterd in ieder geval naar het programma. Zeker. En hebben we weer een nieuwe straks? Uh, nee, want de honden, oh. honden zijn op. Ja, nee, de de, honden, de zijn op. honden zijn op? Ja, de honden zijn op. Uh, maar uh, het is morgen, dat wist ik niet, dat hoorde ik toevallig op de radio. Uh, morgen is het Wereldpoezendag. Ik heb hem ook gehoord. Je hebt hem ook gehoord, ja. hè? En uh, laten ze nou in het, uh, het dierenhuis een hele uh, uh, uh, uh, kluwen uh, aan kleine kittens hebben, die naastig op zoek zijn naar een, uh, naar een thuis. Dus wij hebben een aantal kittens uh, in de aanbieding uh, vandaag tijdens het dier van de week. En natuurlijk met het oog op uh, kittensdag morgen, poesendag morgen, geen, uh, geen, uh, geen misplaatste uh, oproep. Uh, het gedicht van de dag ontbreekt ook niet om kwart voor vijf. Dus liefhebbers daarvan, om kwart voor vijf is het weer zover. Ik verklap nog niet welke het wordt. Want ik heb weer twee hele trieste. En uh, Rob, aan jou de eer, tussen aanhalingstekens... om het uh, de, de, de meest trieste ervan uit te zoeken. Hmm. Kwart voor vijf is het zover, gedicht van de dag. Zandvoorts nieuws uh, ontbreekt in het kort ontbreekt natuurlijk ook niet... Eh, tweede uur, zoals u van ons gewend bent, gaan we de regio in. CFM in de regio. We gaan in ieder geval naar West-Friesland en wel naar Enkhuizen. Want eh, zoals velen van u we weten wordt er waarschijnlijk, eh, wordt er nu de scoetjesielen eh, is weer eh, volop aan de gang in, in, eh, in Friesland. En eh, als dat afgelopen is, volgende vrijdag is daar de laatste dag van... dan krijg je nog, ja, laat ik het zo zeggen, de, de, de eerste divisie. Die gaat dan van start... En de drie haringen, zoals het schip heet... die zijn druk bezig om zich klaar te maken... voor die Iper-Frieske Scootjesilm. Zo heet dat ding. De, de, laat zeggen, de eerste divisie. En daarvoor gaan we naar West-Friesland en Kuizen. Wat we ook gaan doen, we gaan naar Amsterdam. En wel naar Nieuwe Meer. Want Nieuwe Meer is eigenlijk tot wanhoop. Want het is eigenlijk een stiltegebied. Maar ja, sinds de vakantie worden daar... de ...meest uiteenlopende feesten georganiseerd door de jongeren. Ja, we kennen het eigenlijk alleen maar van de verkeersdrukte van knooppunt De Nieuwe Meer. Ja, klopt. Maar het is ook een rustgebied. Maar goed, die rust is nu even voorbij en daar werd ook op gereageerd. Dat in ieder geval die twee bijdragen in het tweede uur onder de motto CFM in de regio. En het zijn bijdragen van onze collega's van NHTV, deze reportages. Uh, kwart over vier hebben we natuurlijk ook nog Pit Report. En we volgen voor u de voetbal-eredivisie. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte uh, lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel En uh, www.zfm-live.nl zfm, zfm Dan uh, kijk je live mee in de studio aan de Tolweg. Tina, morgen poesendag. Nou, dat vind ik wel een beetje kort, hoor. Kunnen we er niet een hele dag van maken? Of ja. een heel jaar, bedoel ik. <laughs> The year of the cats. Jawel. wel, oh, kwamen we oh. bij deze gouwehal van El Stewarts. On a morning from a ball got me.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 Is het poesendag? Almateen, jij zei aan het begin al. En dan moet je je kat uiteraard even extra verwinnen. Nou, om alvast een klein beetje in die sfeer te komen van uh, morgen, de poesendag, draaien we Elf een lekker gauw houden. En The Year of the Cats. Jawel, nou, er is heel veel gebeurd uh, weer uh, in Zandvoort. En daar hebben wij altijd het uh, Zandvoortse nieuws uh, voor op uh, de radio. En, uh, ja, het aantal helikopters wat ik de afgelopen 24 uur heb gezien, Albert-Jan, dat was aanzienlijk. Ja, laten we beginnen met gisteravond, want de hulpdiensten hebben gisteravond een grote zoekactie in en boven de Noordzee op touw gezet. Rond vijf over negen gisteravond zagen twee melders een rood zeil, mogelijk een paraglider, met mogelijk een persoon eronder omklappen in het water. Ze melden dit bij de handhavers op het strand, waarna de hulpverlening is opgestart. Een politiehelikopter, de KNRM, de Reddingsbrigade en een traumahelikopter rukten uit om hulp te verlenen. Terwijl de politiehelikopter vanuit de lucht zocht, voer de KNRM-boot uit om in het water te zoeken. Na ongeveer een uur is de zoekactie beëindigd, waarna de hulpdiensten het strand verlieten. De inzet trok veel bekijks en er is geen slachtoffer aangetroffen. En toen wij naar de studio gingen... toen hadden we de politie weer op het strand. Ja, want, uh, ja, er was een man uh, vermist van uh, 78 jaar. En nog een uh, tweejarige uh, jongen of meisje. Weet ik even niet uh, uit mijn hoofd. Maar uh, ja, die werden vermist uh, in uh, Zandvoort. En het zou om een uh, verwarde man gaan. Gelukkig hebben we inmiddels het bericht gekregen, Albert-Jan... dat uh, de man uh, en uh, de jongen aangetroffen uh, zijn. En uh, dat de politie het verder in onderzoek neemt wat dat weer inhoudt, dat weten we ook weer niet. Daarover later meer. Zo is dat. Goed, gaan we verder. De Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix vindt alweer over 25 dagen plaats in ons dorp. En vanaf gisteren is onder de noemer Zandvoort Beyond ook weer losgegaan. En dit jaar met feesten in Zandvoort rondom het circuit gebeuren met de Formule 1. Uh, vanaf gisteren tot en met 4 september zijn er in Zandvoort... rondom de Dutch GP diverse activiteiten voor jong en oud. Zoals gezegd, Zandvoort Beyond is gisteren officieel geopend... op het Badhuisplein. Diverse kidsactiviteiten, waaronder het reuzenrad, de kartbaan... de hinkelbaan en een selfie spot van start. Uh, net zoals vorig jaar, zoals gezegd, is er ook uh, de, uh, de reuzenrad... weer aanwezig op het Badhuisplein. Vanuit het reuzenrad heb je, kun je de skyline van Zandvoort vanaf 50 meter hoogte bewonderen. Het Reuzenrad is toch tot en met 4 september op het Badhuisplein aanwezig. Ja, en daar moet je echt uh, ingaan. En ik uh, begrijp, uh, ja, het kost natuurlijk wel uh, wat... maar het is uh, niet eens zo duur hoor, om erin uh, te gaan. Maar wij geven vandaag uh, ook weer twee vrijkaarten weg, uh, Albert-Jan. Dus uh, mocht iemand uh, het Reuzenrad uh, in willen gaan... wat op het uh, Badhuisplein is, uh, nog tot aan uh, de Dutch GP aan toe... Bel gewoon even naar de studio. Kanners uh, tijdens deze uitzending. En uh, de eerste twee bellers krijgen allebei twee kaarten. 023 57 30393. 023 57 30393 als jij in het reuzenrad wil. Ik stoor die even, ga door. Na een reconstructie van 14 maanden is afgelopen week de Kamerling Onderstraat in Zandvoort in Nieuw-Noord weer geheel open gegaan voor verkeer. In mei 2021 werd begonnen in het deel bij de Voltaastraat en de Watstraat. Maandenlang moesten bewoners en eigenaren van bedrijven in het nieuwe bedrijvenpark omrijden. De Kamerling Onderstraat werd in gedeeltes aangepakt. De laatste weken vlak voor de twee nieuwe flats tegenover de brandweergarage. De reconstructie van de straten, parkeervakken en stoepen was nodig om de buurt mooier te maken en om de bereikbaarheid en veiligheid te verbeteren. Op de weg geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. De zonnebankstudio Sunny Beach aan de Halterstraat gaat de deuren sluiten. De eigenaren hebben laten weten dat het bedrijf per 1 oktober, tussen aanhalingstekens, door omstandigheden stopt. Wij hopen nog leuke en mooie momenten met de klanten te kunnen delen. Zo valt op de Facebookpagina van Sunny Beach te lezen. De Zonnebankstudio werd in 2013 opgericht door Sonny Lorenzo. En daarvoor zat de Bazaar in het pand en in een verder verleden de beddenwinkel van Bertus Balladux. Wie kent hem niet? Het is nog niet bekend wat er in de plaats van Sunny Beach zal verschijnen. Tot zover. Dankjewel, dat was het uh, nieuws. In het kort uiteraard ook uh, na te lezen op onze eigen CFM app. En mocht je onze app nog niet hebben, dan kan je hem gratis downloaden hè, onder meer in de Play Store. Zoek anders even onder uh, zandvoortfm.nl. En dan uh, weet je ook hoe je de app uh, aan de app kan komen. Hier is uh, Rick Ashley en never gonna give you up. doel sommitten de zonnige klanken van eh Stromae. Onze zuiderwuur die komt eraan namelijk met zijn nieuwe single Man en Amour. Ween, mais avant il Nathalie, puis tout de suite après il y a eu Laura. Et ensuite il y a eu Aurélie. Évidemment il y a eu Emma. Mon Emmanuel, Emma Sophie et bien sûr il y a eu Eva, et Valérie. mais Mon amour.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 De nieuwe single van uh, Stromae, hoorde je, en uh, Mon Amour. het, Nou, het is uh, precies uh, half drie. Dat betekent tijd voor het uh, weerbericht. Uh, goede bericht, albert Jong. Ja, voor jou wel. Ja, <laughs> 30 plus of... Uh... <laughs> Ik ga binnen zitten. <laughs> aan. Uh, nee, bij de deuren, zowel op de westenkant als aan de west-oostkant. Uh, west zodat er als er nog een windje staat, dat ik een beetje verkoeling heb binnen. Want uh, ja, het wordt nog wat de komende week. Maar we beginnen eerst even met vanmorgen. De dag begon landinwaarts fris en vrijwel windstil. Op de Wadden waaide een zwakke westelijke bries. Vooral in de kustprovincies zijn lage wolkenvelden mogelijk... en waar de zon eerst moeilijk doorheen kwam. In het binnenland is het vrij zonnig. En in de loop van de ochtend kwam ook de zon in de kuststreken goed tevoorschijn. En ontstond er verder landinwaarts stapelwolken. Met 21 graden op de wadden tot 26 graden in Limburg. En een zwakke noordelijke wind vlak aan zee. Waait een matige westelijke wind. En de temperatuur momenteel een Zandvoort Even gemeten. Even kijken wat die doet. Die zit op 21 graden. Zie je, ik had nog een vooruitziende blik. Uh, het is uh, ook vanavond een prima avond om te genieten van een mooie zonsondergang. Op het strand, dan wel op het balkon, dan wel in de tuin en dan wel uh, uh, in het dorp. Uh, en uh, komende week even, het, is, het blijft vrij standvastig zomerweer. Door de wind vanaf het land draait, uh, is de lucht vrij droog. Bijna elke dag verloopt droog en vrij zonnig. De temperatuur, zoals gezegd, zit in de lift. Maandag wordt het 21 tot 27 graden. En de dagen daarna is het zomers tot subtropische temperaturen van 25 tot en met 30 graden. Donderdag en vrijdag wordt het in de zuidoostelijke helft van ons land 30, zelfs 30 tot 33 graden. En dat zijn tevens de heetste dagen van de week. Al dus weer online. Dus het wordt uh, korte hoogstijd, uh, Albert-Jan. Die melkfles wil niemand zien. Nee, oké. Okay. Dankjewel, dat was het uh, weer. Uh, uiteraard ook na te lezen op onze eigen CFM-app. Onder Meteo Zandvoort. Dat was het weer. CFM Zandvoort. En als uh, ook het weer gaat zomeren, gaan wij dat ook doen met Corazon. Het is het Corazon. Maluma, baby. Voor no hay problema, no ik moet ik Ya no venga más, con eso cuento mami Si sí, desde el principio siempre estuve meti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque jamás da ah. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa ti ya no hay uh. Mooi, Ik ben in de buurt. Ik ben in de buurt. Ik ben meu coração. buurt. meu ben in de buurt. Não, não. in de <risos> um um não. Ik ben vai de buurt. Ik ben in de buurt. Ik ben in de buurt. Ik não ador patricia noa tu me partiste el En dat waren de zonnige klanken van uh, Maluma in Corazon. Zo dadelijk gaan we kijken naar uh, de e-revisie, wat Albert-Jan uh, zei het al. Gisteren zijn er al een paar wedstrijden gespeeld. En hoe gaat het vandaag? Je hoort het naar deze van Circus Custers. Ik sta niet aan te gaan, met mijn mond vol tanden. Nee, ik heb nog maar wel mijn woordje klaar. Het is net of nou alles is veranderd.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 Dingen. Gewoon is het bij mij echt wel gek genoeg. Lijpen ladden zo loop ik te swingen. Lazarus is toch al dagenlang niet in de kroeg. Net als op het schooflijn voor de allereerste keer. Laat de pel me bellen, deze jongen komt niet meer ver verliefd. Toch over mijn oren, ondersteboven, daar dan nog. Verliefd, tot over mijn oren Nu te geloven, stotteren van is de Nederlandstalige muziek enorm populair. En dat gold ook voor de jaren 80, Want toen hadden we het over nederpop. En dit was ook zo'n nederpop-bandje uit die tijd, halverwege jaren tachtig. Circuskusters en verliefd tot over mijn oren. Nou, het is allemaal wat, hè? Albert-Jan? Ja, no. nou. Nou, nou, nou, nou. Wacht maar, maar, tot het gedicht van de week om kwart nee, voor vijf. Nee, nee, ja, nee, nee, nee. Dan, ben je, dan ben je gelijk genezen. Oké, okay, om kwart voor vijf hè, gaan ja, we die doen. kwart voor vijf. Leuk. Nou, nou gaan we de eredivisie doen, want we zijn ja, weer begonnen. We komen weer in het ritme. Ja, <laughs> eindelijk. Goed, uh, we gaan eerst terug naar afgelopen vrijdagavond. Daar speelde SC Heerenveen thuis tegen Sparta... En de eindstand was daar 0 tegen 0. Gisteren, Albert-Jan, werden er maar liefst vier wedstrijden gespeeld. Waaronder een hele belangrijke. Hebben we hebben het over Fortuna Sittard. Tegen de nummer 1 van afgelopen jaar. En dan hebben we het uiteraard over uh, Ajax. Daar is het uh, uiteindelijk geworden. 2 tegen 3, Een hele spannende wedstrijd. Want uh, ja, de wedstrijd begon al met een voorsprong voor uh, Fortuna Sittert. Ja, klopt. Het was om uh, uh, tien voor vijf. Want uh, die wedstrijd was uh, iets over half vijf. is die begonnen. En, uh, uh, de uh, Fortuna scoorde al na zes minuten, dus het was even weer billen knijpen... maar Ajax heeft de zaak toch weer recht gezet... Tijdens, dankzij de, de nieuwe aanvalslinie die ze hebben. Goed, uh, SC Kambuur thuis ontving Excelsior. Eindstand 0 tegen 2. En dan gaan we met uh, PSV tegen uh, Emmen. Uh, die speelde gisteravond. En uh, daar werd het uiteindelijk een uh, ja, wedstrijd die wel uh, gedomineerd werd door uh, PSV. Want het werd uh, 4 tegen 1. De Drenntenaren hebben toch nog een mooi doelpunt gescoord. Dus... Klopt, maar uh, Van Nistelrooy was na nou afloop uh, erg uh, te spreken over zijn team. Nieuw team, uh, kort, kort spel, ze uh, probeert een beetje, ja, beetje Ajax-achtig te doen. Zeker Barcelona-achtig, dat tikkie taki voetbal Maar goed, dat ging gisteren hartstikke goed. Ook een leuke wedstrijd was RKC Waalwijk thuis, thuis tegen FC Utrecht. En uh, RKC Waalwijk kwam toch verrassend op een 2-0 voorsprong. Maar... FC Utrecht uh, heeft een nieuwe aankoop. De spits uh, Bas Dost. Zeg je dat nog Ja, Jazeker. Oh jeetje. Die heeft gelijk van zich uh, laten spreken. Want uh, die wist de stand gelijk te trekken. En de eindstand derhalve op 2-2 te brengen. Kijk, een hele goede aankoop dus uh, van uh, FC Utrecht. Dan gaan we naar vandaag uh, Albert-Jan. Want uh, nieuwkomer in de, de Eredivisie, uh, Ja, vallen. Dan moest uh, aan de bak. En ze namen het uh, vanmiddag, uh, begin van de middag op tegen FC Groningen. Moest even uitspelen, de Vallendammers. Uh, dus het was uh, Groningen tegen Vallendam. Eindstand van die wedstrijd is geworden 2 tegen 2. Dus toch nog een uh, puntje mee naar huis genomen, de Vallendammers. Ja, en ik denk dat uh, de Vallendammers onder leiding van uh, de nieuwe uh, technisch directeur uh, uh, Jan ja, Smit uh, uh, toch ook wat zich versterkt heeft. En uh, wellicht dit jaar beter gaat doen als vorig jaar. Goed, dan gaan we naar de wedstrijden die om half drie zijn begonnen. Uh, allereerst Vitesse thuis tegen Feyenoord. Tussenstand, tussenstand 0 tegen 0. En dan uh, de andere wedstrijd van half drie. NEC tegen FC Twente. Ook daar een uh, 0-0 en ce moment. En dan hebben uh, we om kwart voor vijf. Begint de laatste wedstrijd van deze ronde en dat is AZ thuis tegen Go Ad Eagles. We houden de wedstrijden voor je in de gaten bij Santvoort op zondag. Hey, Tina Michael. truck to so jump in. You go together. Nice cool breeze and big pump trees. I tell you life don't get no better. Talking about head. Hey now. Hey now, hey now. Hey now I go like one. Naane. Took him up in a Your bestie and your bestie, dancing by the fire. Your bestie, since you want parties, so can we make this place go higher? Talking about Hena, now, Hena, Hena, I go, Hena, Hena, Hena, Hena, I Hena, Hena, Hena, Hena, Sailor man, girls raise right up, right, huts in my mommy, we party and stop in the island wonder. Swing those hips and rock it up to me reggae. I dance for party ladies, no do the doggy doggy. I'm coming island, reggae, making ravin' blue green and yellow. We jumping on me make us go wild for me baby. Speakers bumping, people jumping. we're in the island way. Shout out to the good time crew all across the islands. Grab your shoes, name me two by two, and now we're shining bright like diamonds. Talking about hey now, hey now, I go, I go island. Talking Talking my bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says you want partiers, <laughs> so can we make these flames go higher? Talking about hair now, hey now, I go, I go, Talking more, feeling more. Why up, go down, why up, go down. Just a so but what? We go, we go. go, go. Left, left, we go right, right. Turn it around and go down. Wind right. go down again. Wind up, go down, wind up, go down. Just a so but what? Twist it, left Lift, lift, go right, right. Turn it around and go My bestie and your bestie. That's it, by the fire. Your bestie since you want parties, So can we make this place go high? Talking about it. Hey, now, hey, now. Hey, now like, oh, like, oh, Intro from Coconut Airways 372, this is Captain Tobias wilkakow in on runway 29, request ATC clearance, over. Here's Coconut Airways 372, clear for takeoff, climb to 10,000 feet and contact air traffic control on 136.7.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 And after takeoff, kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the aircraft is airborne. Whoa! I'm going to Barbados. Whoa! I'm a Udiparie. Whoa! I'm going to see my girlfriend. Whoa! In the sunny Twee uh, zonnige platen achter elkaar. Als eerste de Ico, Ico. De single van uh, Justin Wellington. En uh, daarachteraan uh, ja, het origineel van de single We're Going To Ibiza Van uh, de Benga Boys. Origineel van uh, Typicaly Tropical. En uh, die single heet uh, Barbados. Met uh, uiteraard... Uh, de Barbados Airfly die daarin te horen is. Want die ja, kondigt uitgebreid de vlucht aan. Als we weg gaan, Albert-Jan. Heel uitgebreid. Heel uitgebreid. Dus ja. Lekker oude hoeren ja. daar in het vliegtuig. Dan krijg je wel weer het gevoel van uh, ja, lekker vliegen. Maar... Nou ja, dat, daarom draaide ik hem ook eigenlijk. Uh, ik, snap hem. Hoor. Dus, uh, ik snap hem. We gaan naar uh, iets anders toe. Want uh, hoe gaat het eigenlijk met uh, onze passagepanden? Ja, en juicht u niet te vroeg, want ondanks het feit dat de gemeente weer in het gelijk is gesteld om de sloop van de passagepannen, blijft het dossier nog even open. Vorige week woensdag heeft de voorzieningenrechter in het voordeel van de gemeente beslist over de door de gemeente gewenste ontruiming van de passagepannen. Het college stuurt nu aan op een verwijdering van de opstallen op de kortst mogelijke termijn, in ieder geval voor het eind van dit jaar. De procedure was half juli door het nieuwe college aangespannen... ten einde zo spoedig mogelijk tot sloop van de panden over te kunnen gaan. De wens om een en ander nog voor de aanstaande Dutch Grand Prix te realiseren... is inmiddels achterhaald. Er loopt echter nog een hoger beroep over het beëindigen van de erfpacht... dat in januari 2023 dient. Hoewel de kans daarop niet groot wordt geacht... is het niet ondenkbaar dat de gemeente alsnog in het ongelijk wordt gesteld... met ongetwijfeld gepeperde schadeclaims van de onwillige erfpachters tot gevolg. En daarmee, beste luisteraars en kijkers... lijkt de situatie weer terug bij die van anderhalf jaar geleden. Ook toen vond de gemeente het welletjes... en wilde men de uitspraak in hoge broek niet langer afwachten... en zo snel mogelijk ontruimen en slopen omdat de bouwkundige visie herinrichting antre voor destijds nog niet was vastgesteld, is toen niet doorgepakt. En wat zeggen wij dan? Dan zeggen wij: wordt vervolgd. Wordt ja. vervolgd. Nee, maar ik had ook nog een, uh, een bericht gehoord. Ik weet niet of het klopt hoor. Dat ook nog een uh, paar panden op een gedeeltelijk eigen grond ja, uh, zouden staan, uh, kl toch? Klopt, ja. Maar, uh, ik kan het er nog even bij pakken, want dat is het vervolg van het uh, gesprek. Want formeel moeten namelijk de uh, voormalige erfpachters het gebruik van de opstallen staken binnen een maand nadat het vonnis is betekend. Daarna kan de gemeente de nuts aansluitingen laten afsluiten. En zodra de aansluitingen zijn afgesloten en de gemeente dat aan het erfpachters heeft meegedeeld... moeten de erfpachters de opstallen op eigen kosten slopen en het terrein leeg opleveren. En daarvoor hebben zij een maand gekregen vanaf de dag van genoemde mededeling over de afsluiting. En nu kom ik op dat stukje van jou. De gemeente gaat onderzoeken of met de erfpachters afspraken gemaakt kunnen worden... over de efficiënte sloop en het beëindigen van de procedure in hoger beroep. Dat zou kunnen betekenen dat de gemeente in ruil voor het intrekken van het hoger beroep... bereid is om de sloopkosten voor haar rekening te nemen. Verantwoordelijk wethouder Peter Kramer was in zijn vorige leven als oppositieleider... voorstander van een ruimhartige tegemoetkoming richting de voormalige erfpachters... Of hij dat als onderdeel van het nieuwe college nog steeds is, zal spoedig blijken. Los van bovenstaande speelt de kwestie van de passagepannen 6, 8 en 10... want die staan deels op eigen grond en dus niet in eigendom van de gemeente. Wat een faal. Ongelooflijk. Onderhandelingen met zowel de eigenaar als de uitbater, uitbater lopen nog. Tot en met vraagteken, vraagteken. En dan zeggen wij: wordt vervolgd. Word Dankjewel, vervolg. Albert-Jan, voor de toevoeging. De korte toevoeging uh, op oh. deze zondagmiddag. Ongelooflijk. Uh, wat een puinhoop daar. Uh, ja, laten we hopen dat er wel iets uh, moois mee gaat gebeuren. Want daar is het hard aan toe: uh, dat uh, gebied daar bij de passage. Wij gaan weer uh, lekkere zonnige klanken voor je draaien. Het is zondagmiddag. Leuk dat je laatst luistert. Santana is hier. MUZIEK Dan lekker op deze zonnige zondagmiddag. Het geluid op de radio van Santana en Corazon Espinado. Je radio in het zand? Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. We gaan nog één nummer draaien tot aan het nieuws. En weer van drie uur. En daarna zijn Albert en ik. En nog twee uur lang met Zandvoort op zondag. Leuk dat je luistert trouwens. En uh, houd de radio aan en de kaarten. We hebben nog wat kaarten trouwens. Die is wel al voor gebeld. Maar uh, daarover hoor je straks in het volgende uur meer. Every day yeah.